Ja, dus ik heb nog even, hier was een mooie vraag gesteld hier in de pauze over dat beter, wat staat geschreven, dat beter te zijn, beter een staart te zijn uh, van de leeuw dan uh, een hoofd, hoofd van een vos. Maar daar staat het ook geschreven, dat die malgoed, ja, die malgoed die of Noekwa, die is nieuw onder de jessot kwam te staan, dat zij is geworden tot een start van de leeuw. Een leeuw, de leeuw is dan mochut, is de leeuw de is dan, sorry, is absoluut, is de leeuw. Ten aanzien van de fossen, van de fossen, dat zijn fossen, dat zijn, waarom niet fossen en fossen? Omdat Bia, de drie werelden, ja. Brijijtserawice ja, daarom wordt het ook gezegd. Het begint natuurlijk bij de VOS, maar dat is een VOS omdat the Briaidse Ravisia. Dan staat er bestaat dus zo'n uitdrukking in de wijze plachten te zeggen. So dat beter zo zijn. Beter zijn dus de staart van de leeuw, dan de van, dan de hoofd van de VOS. En dat is betekend, fos is dan, dat dan de bria, ja, of fossen zijn bria. En we hebben gezegd dat alleen maar één puntje bleef nu dan onder de jesot uh, van uh, Zeranpin, de Nukwa. en dat is alleen maar ketter, ja of niet, ketter van uh, de Nukwa. En de negens van haar zijn gevallen in de bia, in de Bria, onder de parsa van de Atzilud. Dat is ten aanzien van die nukwa zelf, ja of niet? Maar die nukwa ten aanzien van de hele wereld van het Atzilud, dat puntje dat onder je Jezod staat, is mal goed, ja of niet? Is mal goed Iedereen ziet het? Ten aanzien van zichzelf is het ketter, dat puntje wat onder de, onder de, onder de, onder de je en de negen sferot van haar zijn gevallen naar de Bria, maar ten aanzien van de wereld uit ze goed. zij is de laatste sfera. Ja, ketter bina, en dan zes sfeerot van zeer en pin. en zij is de tiende. Dus zij is maar goed van de hogere. Zij is maar goed van de leeuw, ja, of een staartje van de staartje waarom? Omdat het alleen maar een puntje nog is. En haar die negen onderste zijn gevallen in de, naar beneden. Ja, daarom is het alleen maar staartje van haar. Staartje. Maar, staartje van het absolute. Maar, maar uh, wij weten, bestaat een regel. Dat malgoed van de hogere traptreden, die wordt tot ketter van de, van de lagere traptreden. Eigenlijk. Dus, daarom, en uh, ook hier is het zo, dat die malgoed mal van het absolute die wordt dan de ketter van de bria. En de ketter van de bria, ketter is het hoofd, met andere woorden. Dus het wordt hoofd van de vossen. Er bestaat ook een kabbalistisch begrip, ook zo. Dat een, een, een, een hoofd van de vossen. Betekent dus dat, betekent is dat hoofd, hoofd, het hoofd van de bria. Of bria, het Zeravassia. Duidelijk? En daarom is het beter natuurlijk te staan, te staan en, uh, als staartje in de, in de absolute zelf, dus dan, en, en, dan en, aan het begin, aan het hoofd te staan van uh, de wereld dat Bria is. Dat is de wereld van afscheiding. Het is dag en nacht, het is absoluut niet vergelijkbaar. Uh, absolute en, en Bria is het niet vergelijkbaar. Laat staan ook andere werelden. De werelden van uh, Yisra en Oké? En hoe met die werelden willen we dan verder leren? Nou, dat is, uh, we gaan nu verder met die. Ik had een klein beetje dus dat toelichtingje gegeven, een klein beetje van dat op de tekening. En daarbij, en nu wordt het ons misschien een stukje duidelijker om nu met de tekst verder te gaan hoe hij ons dat zal vertellen. Uh, welke, regel, welke regel staan we? Ah, de eerste, ja? Oké, okay, eerste. Nee, waar staan we? Nee, we als. Okay. De rechterkolom, ja? Yeah? Ah. De rechterkolom, zeven. Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh. We azen, dus de, de, de, zevende, de zevende regel, de rechterkolom, de, de bladzijde tijd 9. En na de komma. Ah nee, 8. Oké, okay, na de komma. Dus zevende regel, de rechterkolom na de komma. We azen, Haita. Dus, dus de twee. Wij vertelden ons net dat zij stonden, en in het begin werden Noekwa werden, werden, zij, uh, werden ook opgebouwd uh, geschapen, sorry in het geheim van twee mamorode van twee uh, twee uh, lichtbronnen gro twee grote lichtbronnen Dat betekent wat we nu zien hier bij de Tiferet naast de Tiferet we aze haïta acht. Shovale tiferet lezeran En dan was zij gelijk. Werd ze, was zij gelijk. Gelijkgesteld. Aan. Of met. Gelijkgesteld aan de tiferet. Ze was net als tiferet. Zoals we dat zien. In de derde dag. In de derde dag van de schepping. Of terwijl de derde sfera. 3. Uh, Sorry, de derde sphira. Punt. acht na de punt. We nemen 8 na punt. We na de punt. We nemen 8. en nemen 8. We nemen dus, is, geschapen. Die is geschapen. Bayom de We nemen Gimel We de 8. We nemen 8. We nemen de We nemen op We Hanikra joma, gimmel, welke antin heet de derde dag, de Masse de derde dag van de scheppingsdaad. Oké, okay? dat was de derde dag. Onthoud dat erg goed, omdat al die krachten hebben we precies hetzelfde. Ook bij ons precies hetzelfde werkt het ook. En dan moeten we ook, daarom heb ik steeds aan uh, jullie, vraag ik jullie al, of in deze cursussen steeds, ja, van, van de eerste dag denk ik, dat maak jezelf klein. Dat is wat wij we, wat we bedoelt ook met zichzelf klein maken. Ja? Dus de mens op zichzelf is net zo, die staat dus net zo als op de hoogte. Het is net als man, als, als de zon. Je wil alleen maar hoogma ontvangen, wijsheid ontvangen. Maar dan kan je de wijsheid niet behapen. We kunnen die wijsheid liever, dat wij ons klein maken. Dat is de hele toest, de hele, tos, de hele, de hele clues, clue. de hele, uh, hoe zeg je dat, ja, klu. Klu. Ja, dat is de hele... Essentie van de correctie. Dat maak jezelf klein tot een startje dat als het ware. En dan kan je dan van uh, ontvangen Hassidim. En dat hebben we nodig en niet chokma. En dan komt ook chokma daarbij. Uh, tien. we zeggen dat u kiedin uba arets. Dat is wat, wat hij zegt. Kiedin nir uba arets. Wat zoger zegt. En Aze. En, oh ja, natuurlijk vertaal ik het in het Hebrouws. En, en, en dan zijn zij, uh, verschijnen zij, of zijn zij zichtbaar op de, uh, op de aarde. Dubbele punt. Klo dat wil zeggen. Ivan, Elef, Shehamat, Savah, Ze, Lohaja, Mitkayem, Bahanukwa. Let op wat je zoals vertelt. Uh, dat wil zeggen. Aangezien deze toestand was niet bestendig in de Noekwa, ja, zoals we nu zien, de, de derde dag, is niet bestendig. Eigenlijk, zij is hoog natuurlijk, zij is verheven, hoog, maar het proeft proef niet van haar bestaan. Eigenlijk, hè? Zo ook bijvoorbeeld een vrouw, een vrouw die bijvoorbeeld een eenvoudige vrouw die dan wordt. Die dat wordt tot een prinses. En ja, alles heeft ze bijvoorbeeld. ja, Zo'n vrouwtje, ja bijvoorbeeld. En ze wordt dan tot een prinses. Nee, bijvoorbeeld. Nee, hier is het oké, hier is het. Maar ik bedoel, iedereen begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon een meisje. Wordt dan tot een prinses. In grote mogendheid. En ze voelt zich niet oké, ja of niet. Ze voelt zich haar draai niet. Dat is ook zoiets. Vol van alles, ja. En toch niet. En dan moet ze toch wel zichzelf, en dan wil ze toch wel naar haar eigen plaats, op haar eigen, haar eigen plekje, om haar leven inhoud te geven. En ja, duidelijk wat het allemaal is. En dat is net of het ellende is, maar toch, het is wel te goed, correctie. Uh, dus, nog een keer. Elke gemeente heeft een gezinsdeelstitelstand. Loger je Mitkayem met kiezen was niet bestendig in de nukwa Kmo twaalf shomer lehalan legalen zoals hij zegt daar hier daar boven. Laat geen omeer gaat daarom zegt het geschrift niruba aards die werden die verschijnen op aarde, dus die die Planten, ja, planten verschenen op aarde. Wat betekent planten? Dat zijn die zeven, die zeven sferot die zeer heeft geeft aan die nuqua. En daardoor wordt ze opgebouwd. En daar wordt, daarom het geschrift zegt, die zijn verschenen op de aarde. Elf, de heino, dat wil zeggen, opa amkach dat ze zo uitzagen, zo, deze keer zo, een keertje zo. En vervolgens, de tijd van het snoeien is gekomen. Gaat ons vertellen verder. 15. Wat betekent dat? Dat is de vierde dag, de dag van het snoeien. Oh, kijk nu wat verder. De, dag, de derde dag hebben we goed bestudeerd, ja? Goed. En nu gaat u ons over de vierde dag vertellen. De, en het volgende woord is niet goed hier. De scanner heeft dit niet goed gedaan. Hier moet het zijn, uh, dus het, het, het vierde woord moet zijn, uh, Dalit, Hey, Wav en Hey. En hier staat het, Hey, iets, iets anders staat het. Moet het dus nog een keer. Dalit, Hey, Wav en Hey. Dat is een beetje niet goed. Dus, da yom, dale, dat is de vierde dag. De hawe, het wordt zo uitgesproken, de hawe, wat ik, wat wij hebben gecorrigeerd. De haven de bij Zamir Aritsin. Dat op die dag waarop, op die dag dus, waarop, Zamir Aritsin was het snoeien van die hoogmoedige of uh, boosdoners. Op die dag was dan... En da, wat, is dan, wat het dan snoeien is? We zullen zien, kijk, dan kleintjes zichzelf kleiner moeten maken. Ook de correctie van de... hoogmoedigen. ook van de hoogmoedige. Welke correctie van de hoogmoedige in onze wereld is. Ook net zoals de maalgoed moet zichzelf klein maken. Zie je? Kleiner moet zichzelf maken. Maar dan is het voor jou goed. Elke boosdoener, die zou niet meer boosdoener worden. Als die zichzelf op die manier zou corrigeren, dan alles kan je van alles gebruik maken, dat is net of iemand die gewoon alleen maar zaken doet, alleen dat, alleen miljardair, miljardair wordt maar die geniet niet van, het, van de wereld. Ik, ik vertel je zeker, ik, wel, ik heb veel omgegaan met als zakenman, met al die, die die lui, die directuren. Alleen maar werken, alleen maar, alleen maar zo, alleen maar boven als de derde dag, alleen maar ontvangen, ontvangen, ontvangen maar niet leven. Ja, Terwijl je moet jezelf kleiner maken en dan kan je ook genieten van dat, van alle andere dingen. Dus wat hij zegt ons, ki wa jong dalet, want op de vierde dag, niet, kijk ook ook oh, nu belangrijk is, weet op. Ki Want op de vierde dag, niet ma ta De halewana is maan, de maan. De maan heeft zichzelf uh, kleiner gemaakt. Shehi, hanukwa, velike, Man, de man, welke man is de noekwa? De zero de noekwa van zero en dat is de man. Kijk, de man, er wordt gesproken over de man. Het is ook in dat soort, dat soort bewoordingen eh, Maar we zien het ook hier, hier op aarde. We zien ook dat de, de, man, de man is ook klein. En dan één keer per jaar per maand, sorry, één keer per maand wordt die groot. Maar dan, ja, wordt die op de manier, op een koshere manier, op de manier dat dit die groeit allemaal op tot tot maar langs de zerenpijn. Duidelijk, en niet buiten de zerenpijn om. Dat is een goede opgroei. A 17 na de coma. Kmoja mru chazal zoals de wijzen hadden gezegd, shekatraga. Ik zeg het dat de man die had, die had zeg dat, geklacht. Of nee, die, had, uh, die werd, zeg je dat, die werd. Oké, okay, geklacht. Of die werd, ze werd, obstandig. zeg dat, huh? Nee, ze werd. Uh, ze, ja, ja opstandig, misschien kan je het zo. Zij heeft, nou, zij heeft dus, hoe zeg ik dat, als zij aangeven, andere aangeven, of zij had beschuldigd. De ah, man, die beschuldigde, die beschuldiging uit 18, en zij zei, wat zei ze? het is, niet mogelijk, het is onmogelijk voor, voor twee koningen om door één kroon van één kroon gebruik te maken Deuilijk. twee koningen kunnen niet, geen gebruik maken van één kroon duidelijk, en de kroon is dan de bina dus hij zegt nou, of ik of of ik of de zon ja, duidelijk Waarom? Waarom is het zo? Zij stond, op de derde dag, stond zij daar naast de Tiferet. Tiferet ontving Chassadim. Hij, hij was op zijn plaats. En zij, zij was ook naast hem. Ook ontving van dezelfde kroon, van de Bina. Maar zij kon niet, kon, niet, kon niet genieten van haar positie. Dan zegt ze, nee, één van beiden moet wel daar zijn dat klopt ook. Natuurlijk is het erg diep wat we leren. 19. We Amarla, hakadosh uh, en de Heilige gezegend, dat is tegen haar, de Heilige, dat is dan de Bina, Zij tegen haar, Leghi. Umaiti, et atzmech, ga en maak jezelf klein. En wij zijn het product van de, van de, van de maalgoed. Ja? Jochen, wij zijn het product van de maalgoed. Wij zijn net zo met dezelfde krachten. Wij zijn uh, afgeleiden van de maalgoed. Dus wij moeten. Wanneer we leren wij dat van de maalgoed. Moeten we ook, ook leren dat. Uh, van die maalgoed. Zo zijn de wetten van het heelal. Ik kan, ik kan tegen de bierkaai. Of zo, ja, vechten tegen de bierkai Wat je wil. Helpt het jou ja begrijpen, je kan zo kwaad zijn voor de helewee, op de hele wereld, dan helpt het jou iets maar je zou wel helpen als je weet hoe de wetten van het heelal werken, en past jezelf aan. aan, dan verkrijg je het leven, Eigenlijk. dus ga en maak jezelf klein, zei je tegen haar dat staat in het de, in de traktaat ik heb ook dat ook geleerd, van het traktaat in in maar, maar kan je daar iets begrijpen dat is ook een traktaat waar ook over de schieten, over het... Eh, verteld wordt over hoe, op welke manier, op koschere manier moet je dan de dieren sla slagen, enzovoort, et enzo, cetera. Enzo. We als jarade, leefkina jarade, leefkina nekuda, taakata is, sode ze in en dan daalde zij af, naar het aspect, en tot het aspect van de nekuda, punt, Onder de jesoot van Zerentwien. Dus zij kwam dan te staan onder de jesoot van Zerentwien. Je is al die sfera die kan licht ontvangen. Ja of niet? De jesoot. En dan werd ze tot aangehecht tot aan de jesoot. Als niets. Als embryo. Weet je wat? Zichzelf helemaal overgegeven. En je soot gaat haar nu voeden. Totdat ze langzamerhand groot wordt natuurlijk. Weer groot wordt. Maar dan bouwen ze zichzelf op. Ja. Dat is net zoals in, in, uh, in Nederland had ik u een keertje verteld. Dat ik vroeger wel zaken. Dan had ik met iemand gesproken. Een grote directeur. en eigenaar van een van, van groot fabriek. En uh, zijn zoon. Lid hij dan zijn zoon wel in bedrijf werken? Hij zegt, wil je dat ik jou mijn zoon laat zien? Ik zeg ja, zeg ik. Hij was jong nog zelf, maar ik zei, hij zei wil, wil je mijn zoon zien? Kennismaken van mijn zoon is een grote fabriek, was een machinebouwfabriek. En hij zeg ja, en we gingen ja. daar van zijn, van zijn studiokamer, van die, van die directeur. Alles is gauw hout, van speciale hout en, en schilderijen van, weet je, van Chag Chagal. Mooi, echt mooi, weet je, reproducties de productie of wel, maar echt. En hij zegt, maar, ik zal met jou kennis maken, maak kennis met mijn zoon. En ik ging naar de fabriek. We gingen naar de fabriek, dat is echt een fabriek waar de gewone arbeiders stonden. En ik zag zijn zoon met handen vet van die, hoe weet je zeggen dat. Uh, eh? smeren Schmeer. van alles, dat was zijn zoon en hij zegt, hij moet alles leren Hij uh, ik zeg, wat doet je dan, ik zeg hier, vandaag heeft hij dan een uitje hier, in nee hij werkt hier, hij werkt echt als arbeider, nou dat vond ik, dan zeg ik op die manier, nu weet ik waarom die bedrijven hier zo so efficiënt werken, <laughs> waarom in Rusland was het nooit zo so? Nu is <laughs> ook nieuw, gaan ze ook daar ook een beetje, maar Anders, daar zou het absoluut niet mogelijk zijn. Dan zou dan de zoon direct, direct komen in de directiekamer zitten. begrijpen we? En hier, nee, de directeur die was, ondanks is het goede fabriek. En dan die plaatste zijn zoon gewoon als op een vloer, op een werkvloer. En dat hij alles moet door, doormaken. En dat is een, dat is een goede. En op die manier moet het zo zijn. Dus hetzelfde is het ook hier met die noekwa. Ga eerst echt op de vloer, ja werkvloer, Ga er onder je zot komen, en dan word je echt opgebouwd, waarbij je, je wel bestendig zal blijven. Daar gaat het om, om bestendig te blijven. En daarom voelen we ook in ons leven, voelen we ook momenten, als we gaan op ons, aan, aan onszelf werken, voelen we natuurlijk ook momenten, wanneer wij smerig voelen ons, en, en onaangenaam, ja, in tocht, en van alles. Ja, als je aan jezelf gaat werken. Maar beter dat, dan weet dat we in watjes gelegd worden, dan zijn we niet bestendig. Kijk nou hoe, rijk is, hoe rijker, hoe minder bestendig de mens is. Waarom? Geen behoefte in het leven. Geen, geen zin in het leven. Alles kan je, kan je zo krijgen. Ja? Hoeveel het meeste ellende vindt plaats per, in, per, zeg maar, per hoofd van de bevolking. Per hoofd van de klasse. Ja? Van de klasse, van de rijken bijvoorbeeld. Is de hoogste de hoogste cijfers van zelfmoord. Ja, van per hoofd van rijken. hoe hoger, hoe, hoe meer ellende, hoe meer het zijn. Waarom niet bestendig? Die zijn niet bestendig. Diegenen die hebben geld gemaakt of power gemaakt, die hebben wel, die hebben in zichzelf motortje. Motortje, maar hun kinderen niet. Die zijn absoluut niet bestendig. En daarom is het, moet je het op die manier doen. Dan kan je jezelf opbouwen. Et Hulp kan je wel van boven krijgen. Dat heb je altijd zo. Maar je moet zelf jezelf opbouwen. En daarom voelen we je ook in ons werk. Omdat wij gaan ook op de vloer. Als het ware. Of, ja, wij gaan op ons werk. Wie werkt aan zichzelf. Wij gaan echt. En alles wat er gebeurt met mij. Ik ga dat moeten. Moeten we ook dat verdragen. Etc. En op die manier kunnen we stap voor stap. Omhoog klimmen. Dan worden we bestendig tegen alle ellende in de wereld. Dat is de bedoeling. Niet te vluchten. Maar een vlucht is... En dan kunnen we op die manier, kunnen we stap voor stap omhoog. Als wij dan bijvoorbeeld van Jesod naar de... Van de Malchut naar Jesod opkomen, dan alles op het, op het niveau van de maalgoed heb ik al, al gecorrigeerd. Als je komt dan van Jesod naar de God, dan alle ellende, of mogelijke ellende, die ik dan zo op mijn vorige, vorige toestand zou ontvangen, dan kan ik niet meer, dan is het niet meer voor mij niet meer als leed te ervaren. Eigenlijk zal ik niet meer als leed ervaren. Daarom, hoe hoger wij ons op, opwerken, dus betekent verlichten, lichter maken, ja, naar, naar onze wensen, des te bestendiger wij worden. Eigenlijk, De des te meer ook geloof, vertrouwen en kracht zullen wij hebben. Uh, 21 na de na de eerste, na de dat wete tahtonot na naflulebria oh, kijk niet wat die zegt ons dat de zij is dus uh, afgedaald de noekwa is afgedaald als naar dus naar de grensgebied van de absolute ja, die is geworden tot de noekwa is zo de zeerampin zij is geworden tot de noekwa onder de je soort van Ziran Pink te staan. Ja? In rood op, aangegeven op beeld van zijn Pink. We afkorting kijk nou, na de comma 21. We tet tachton nood. En betekent 9 onderste. Ze van haar. Na vloele Die zijn gevallen in de bria. Dat is de toestand waarbij wij. Uh, uh, van het leren ja. waarbij we begonnen dat de leren van de Shoshana ja, van de uh, leri herinner je nog begin van de zogar dat ging over deze duchten. Ja, de negen onderste die vielen naar beneden herinner je nog hoe dat allemaal ja. was uh, punt 21 naar de punt Velo, Nisha, arla 22, Bacilut, Zola, Zola, Nicodata, Keter, en er bleef, niet, niet en er bleef van haar in de absolute 22 en niets meer dan alleen maar en de punt, het punt van ketter van, van haar. Ja? Alleen dat puntje van de ketter bleef alleen van haar in absolute. Waarom zegt hij alleen maar een punt? Waarom niet een sfera? Sfera betekent het al, dat hij al tien, puntje heeft, tien puntjes heeft. Maar hier betekent, wat betekent het puntje alleen van ketter? Betekent alleen, alleen, alleen maar, uh, eindtiende van de ketter. Heel, eindtiende, dus, een, alleen ketter, ketter de ketter. Dus het kleinste, de kleinste hokje van, ja, want het licht komt eerst altijd in, in de hogere klie. Ja, dus de kleinste, de kleinste klie is wat? De kleinste klie is ketter de ketter, ja of niet? De eerste ketter. De ketter is de kleinste knie. Ja? En daarin is de, is de kleinste licht. Dan is het, ja, de kleinste licht. Maar altijd, ja, licht altijd komt in de ketter. En de ketter dan komt in de ketter. En dan komt die licht. Andere, natuurlijk eerst in de ketter van de ketter. En dan gaat je verder naar beneden. Naar de hoogma van de ketter. Etcetera, etcetera. Maar hier is het dus alleen maar ketter de ketter. Also. We am daar... We hem daar, 23 dag had hij en zij ging te staan onder de gesot. O, o, mea ta, hoe leghet, we niet al idee net, zeg, we hodden ze en van hier, zegt hij. Ook weer dezelfde verschijnsel, proces wordt dan gegeven. Hoe leghet, we niet wordt zij steeds opgebouwd, door, al idee, door, afkorting, Alidee, door netzig, we hoorden zeer en pin. Ze wordt opgebouwd door netzig en hoort van zeer en pin. En er komt zo een antwoord, want wij weten, ik heb al jullie gezegd, dat licht komt alleen voor door de middellijn. Waarom zegt hij dan dat ze wordt opgebouwd van netzig en hoort? Natuurlijk wordt ze opgebouwd van netzig en hoort, maar het licht wordt verkregen door je zout. Die brengen wel een licht naar, naar Jezus. Dus het, uh, de God en de Netzach en God. Die, breven, breven, bleven, die brengen licht. Ja, we hebben ook geleerd. Ja, herinner je nog? We hebben geleerd dat Netzach en God. Die brengen dat aan haar. Netzach brengt met zichzelf Gochma. En de God brengt met zichzelf. De, de God bleef, uh, die brengt met zichzelf. Bina van de Noekwa. Zo so wordt het opgebouwd. Kmo, she we geleg. Zoals het wordt uitgelegd uh, stap voor stap verder. Ook hier is het proces wordt aangegeven. Kijk, me er we Als het woordje gelegd daarbij wordt, loopt, wordt gebruikt met een ander werkwoord, dan is het proces geeft aan. Zo wordt het, uh, en zo wordt het dus uh, steeds uitgelegd. Punt. niet Kras zei, en dat heet, of betekent. Zamir 25, Aritsim. Zamir Aritsim. Dus het snoeien van, snoeien aan, snoeien van die hoogmoedigen. Mipnei, shahamiyut, nasa, hachana. Waarom heet het zo? Snoeien van die hoogmoedigen, zegt u. Mipnei, om de reden, omdat. Shameiut nasa, dat het, op de ons verteld dat het verkleinen van die nukwa, wat is dat? Die verkleinen van haar, het verkleinen van haar is geworden tot voorbereiding. hachana, voorbereiding. U weet kibul en het reservoir, beet is, beet is, beet is huis, kibul ontvang, ontvangsthuis huis. Dan noemen we dat ontvanger. Dus de reservoir. 26. Le kabalata mogen de gaya. Om uh, voor, het, voor de ontvangst van de mogen van gaya, van de mogen van het licht hochma. Okay. Dus alles dat ze is nu tot, tot onder je zot kwam, dan is het daarmee, wordt het voorbereiding gedaan. En stap voor stap dat zij dan ook licht hoogma zou kunnen ontvangen, want dat heeft ze graag nodig. Maar op ontvangen, dat zij het ook kan behappen. Of proeven daarvan. Asher mogen, Eilu, dat, dat, dat deze mogen. en mogen komen uit het hoofd, licht, dat deze mogen de eerste regel van de linkerkolom, magritin, magri, Kolga klepot let op wat ons vertelt. Dus de hele bedoeling is van haar om nu eh, zichzelf op te bouwen, zodat zij, so zij ook de Chokma kan ontvangen, licht Chokma. Waarom? Hij gaat ons vertellen. Ashermogina, omdat deze morgen, dus de mochim van gochma, Magritin die snijden af. Daarom wordt er gezegd. Eh, snoeien. Die mogen van Gochma. Die snijden alle klipot. Die aangrepen. Aan de noekwa af. Duidelijk. De hele bedoeling om snoeien. Kijk wat snoeien van de boom. Ja, van die takken. Dat wordt gedaan. Om, om, om groei te groeien. Bloezeming. Van, van de boom. Te bevorderen. Ja. Zo ook hier zegt hij dat het, het snoeien van haar, dat zij is nu klein kwam helemaal onder de want het werd gesnoeid aan haar. Ja? Kijk nou. Zij had alleen vol van, vol hoogma, van hoogma. En zij is kleintje geworden omdat, omdat nu kan zij wel uh, bestendig zijn. Waarom? Zij wordt nu ontvangen Gassadim en stap voor stap zal zij ook kochma ontvangen. En dan daarmee wordt ze beschermd tegen tegen die klipoot, de klipoot worden van haar afgezogen. Omdat in de toestand van de drie, in de toestand van de derde dag, zij is volgogma, maar zij is dan een onderhevig, als het ware, aan de klipoot. Ja, dan kan je zeggen, boven is dus geen, geen, klip, geen klipoot, natuurlijk niet. Maar zij ervaart zij niet en zij is in de linkerlein. Zij kan zo vallen naar beneden. Van de linkerlijn. En dan heet ze dan de klipoot. Dus, uh, uh, ja. op die manier gaat ze dan als het ware. Van haar plek naast de Tiferet. Kan ze ook. Uh, door haar uh, aangezogen. Uh, naar beneden kan ze vallen. En qua krachten. Kan van haar. Naar de klipoot gaan. Terwijl wanneer zij komt nu op, onder de. Je zot is dan, dan is zij safe en kan zij zich opbouwen, uh, haar kilim opbouwen, dat zij kogma ontvangt en dan alle klipot worden van haar afgesneden, afgesnoeid. Dat is wat de zooger ons vertelt. Punt. We zamieren twee. Lachon Krita, oh kijk nou wat hij zegt, en zamieren, Het woord zamir, het woord snoeien, betekent Krita. En kritar betekent sneden. Ja, krit, krit betekent uh, uh, sneden. Absneden. We are het en die hoogmoedige of boosdunners. Hem hachitsonim, die zijn de biotestandards. We hachlepot, drie, en klipot, die zijn baiutestanders, en is die asovavim, etasoshana, die omringen die Shoshana. Ja? Die de lelie omringen. Ja, iedereen ziet het wel. Die lelie, dat is de nukwa, die, die zij omringen. Heelig. Maar natuurlijk, wanneer ze nu staat, nieuw onder de, onder de Yesod, zij is natuurlijk alleen maar één puntje. Natuurlijk, zij is nu nog onderhevig aan, aan klipot. Nu moet het natuurlijk, maar door zijn licht wordt zij opgebouwd natuurlijk, zij bleef onderhevig, als het ware, maar de protectie de proteksi van zeer pin zit ze wel daarbij. Van zeer en de, in, de, in de binnen. Punt. Drie punt. We om omer. We kol ha tor da fir jom hachamishi. En de stem van de dive dat is Vier Jom Chamishi. Dat is de vijfde dag. En de vijfde dag, welke sfera is dat? Hoor. Hoor, natuurlijk hoor. Oké, hoor. Dus nu zegt hij dan dat de stem wordt gehoord van die torteldijf. en zegt hij, dat is de vijfde dag. En dat is dan die hoor. En wat betekent dat, kijk? Hator the turtle dive who netsch desiranpin okay see what say that is netsch van ziranpin okay what we say that is netsch van ziranpin we call call hator kijk no the tor, the the tor the turtle dive that is netsch van ziranpin and the stem from the the stem van the Tortelduif. Dat is God van Zerenpien. En hij gaat ons uitleggen. We hoe? Jom De Masseb Rishid. En dat is de vijfde dag van de zes van de, sorry, van de, de, de reichel zes van de Schepingsdaad. Kijk, okay, de vijfde dag. Punt. Hakalul, En aangezien zij de Nukwa ontvangt van de Hode, die ingesloten is in de netzer van pin, want Hode en Netzer, zijn twee delen van een lichaam, twee samen, lopen altijd samen met elkaar, alleen totdat dit de grote toestand wordt. Alleen wanneer de grote toestand wordt, dan scheiden ze als het ware van elkaar. Maar normaal is het allemaal altijd één. Netzig en hoed altijd samenlopen. Zoals we hebben dat geleerd op een, op, die, op een van die lessen van, die, uh, van de Otiot, herinner je nog. We hebben geleerd over hoed en netzig. Dat hoed is daar hoed, herinner je nog. De hoed was het dan als Pesha. Houd is P, de letter P van de, van de, van de Zerenpien. Dat is pecher, dat is dan echte misdaad, terwijl de netser is, de is uh, een lichte vergreep als het ware. En toen had ik Julian ook een voorbeeld gegeven dat als beide gaan ergens naartoe en de ene die gaat pleegt een grote misdaad, en terwijl de andere daarbij was, die, die misschien niet eens dacht of zo, so, misschien dacht hij, ah, misschien gaan we dat iets leuks, iets stoers, stoers iets doen, maar niet zo verschrikkelijk als die andere. Dan is die die de verschrikking doet, die is dan de hode, die is dus een meer grover, en die andere is net, zeg maar, omdat die altijd samen lopen. eigenlijk, En daarom is het... Dus daarom zegt die onnieuw, dat de noekwa ontvangt dan van de horde. Die, inges, die ingesloten is in de netzig van Serantin. Al ken daarom nikra Kabalata, Kabbalata zo kol Daarom wordt deze ontvangst genoemd uh, in de naam van de stem van de tortelduif. Ja? Ze ontvangt wel van de duif. Ja, natuurlijk. Maar omdat het. Ja, om ze ontvangt van de. Van de hood. En zij zijn samen. Ja. Zij ontvangt, de dus Nukwa ontvangt van de hood. En de hood is dan de stem van de torteldijf. Daarom, maar omdat de hood verbonden is met, met de netzige. Netzige is torteldijf. Daarom wordt het genoemd dat zij ontvangt van de stem van de, van, de, van de torteldijf. Beide worden ze genoemd Netzige en hood. Nou, ik denk dat wij nu hiermee even stoppen. En we gaan volgende keer verder.